Ochtendshow waarin jij een hoofdrol kunt pakken... door de eerste luisteraar van de dag te worden. Bel nu 0909 8 Wie weet word je de eerste luisteraar van de dag. En win je ook het unieke Eerste Luisteraar T-shirt. Dus wil je dat, en ik zou niet inzien waarom niet... bel 0909 8 Veel plezier bij de ochtendshow. 538 Nieuws. 6 uur...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 Oh, sorry, druk op het verkeerde knopje, nog niet helemaal wakker. <laughs> Een duurzaam huis <laughs> levert bij de verkoop flink meer op gemiddeld 500 per vierkante meter. 500 euro, dat zegt het kadaster. Vooral zichtbare zaken zoals zonnepanelen doen het goed bij de verkoop. Toch blijven de plek en de grootte van het huis doorslaggevend voor kopers. En dan krijg je mij nog het weerbericht. Eerst wolken, later meer zon. Het wordt vanmiddag niet warmer dan 5 graden. En het blijft droog. Tot zover het nieuws op 538. Ja, dankjewel Annemarie Aldi knopjes ook. Ja, gedoe. Uh, Rick, waar staan de files? Uh, nou, die staan, uh, dat ga ik jou nu vertellen, vrolijke vriend, op één plek op de A15, nijmegen bij de brug over het, uh, het Amsterdam-Rijnkanaal. De vertraging is exact 10 minuten. Nou, hallo A15, jullie zijn er vroeg bij vanochtend. Uh, wie er ook vroeg bij is, zometeen, is de eerste luisteraar, en dat zou jij wel eens kunnen zijn vanochtend. Oh. Ja, je weet het nu nog niet, maar als je even belt bij 099 dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat jij vandaag de eerste luisteraar voor deze moestdag bent. En dan krijg je een fantastisch t-shirt. En die krijgt alleen de eerste luisteraar. Komt ook omdat dat erop staat. Dus 0909-30538. Bel maar als jij luisteraar nummer 1 wil zijn. En de show wil openen. Van de spannendste Champions League avondjes. Tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen. Tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is. Met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alles snelheid die je nodig hebt. En Bifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo.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 Met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentine. De vijfde in op ochtend nou, wat leuk dat je erbij bent deze woensdagochtend. Het is 4 over 6. We zijn gestart met de Ochtendshow. En dit is Alexis Jordan. Radio 538. Krijgen die mensen daar geld voor? Ja, daar krijg je veel geld voor. Oh, ook, goed, ja. Ook, ja. Ja, dat is weggegooid geld. <laughs> met het verkeerde been je bed uit. Met de goede Ochtendshow je dag in. De 538. Ochtendshow. Radio 538. I, gotta turn the car I never should have left you there.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 What you're bringing me, boy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 Dit is Jordan en uh, happiness in de vijfde ochtendshow. En uh, daarmee staat hier 9 over 6 op de borden. En uh, kunnen wij stellen dat wij een nieuwe editie van uh, dit radioprogramma zijn aangevangen. Jelte, goedemorgen. Rick, goedemorgen. Hey, hey, hallo. Hallo Marie, fijn dat je er bent. Hey, hi, hallo, hallo. <laughs> Heb je je koffie inmiddels op? Ja. Hartstikke goed. Ja, ik ben inmiddels wakker. De knopjes, die heb ik weer gevonden. Hartstikke goed. Nee, ik denk, check het eventjes. Dank je. Ja, het was een beetje een teleurstellende dag gisteren op de Olympische Winterspelen. Want we hadden natuurlijk toch op basis van de voorspelling van Peter... gerekend op brons en goud. Zeker. Ja. Het werd uh, één zilver. Maar het was wel een mooie uh, medaille. Ja, nou, ze waren er zelf niet heel gelukkig mee geloof ik. Nee, ja. nee ja, je bent de eerste verliezer hè, met zilver. Zilver ja. is eigenlijk een rotmedaille ja. om te winnen. Je was zo dichtbij. En, uh, maar hé, hey, je hebt een medaille. Het Dat Dat scheelde dan. niks, hè? Nee. Maar zij hebben uh, op dit onderdeel hebben zij in principe het wereldkampioen of zijn zij wereldkampioen? Toch? Ja, dat is altijd echt zuur als je hem dan niet wint op te spelen. Ja. ja. Dat is eigenlijk toch wat je wat je wil, maar. En dan moet het zo maar eens even. En waar hebben we het is exact over? Op welke... De ploegachtervolging. De ploegachtervolging. Ja, de dames die. Was niet 100 vind dacht ik of zo. Ja, het scheelde heel weinig. Ja. Maar uiteindelijk bleken de Canadezen toch iets sterker. En de, ja, ik ga toch blind op de voorspellingen van Peter. Dus ja. we moeten daar straks even een hartig woordje met hem over spreken. Maar dat doen we later vanochtend. Uh, dan verder, Nathalie van Berkel. Die heeft zich een dag nadat ze zich terugtrok als kandidaat staatssecretaris. Nu ook teruggetrokken als Kamerlid. Rob Jetter, die zegt de keuze te begrijpen. En legde uit waarom ze ook als uh, Kamerlid niet aankomt blijven. Nee. Uh, ja. ja, we als Kamerlid zeker hè, op de dossiers waar zij zich hard voor inzet... Uh, voor kwetsbare mensen opkomen. Ja, als dan uh, het veel gaat over je persoon, dan leidt dat enorm af van je inhoudelijke werk. En uh, daarom begrijp ik ook dat ze tot deze keuze is uh, gekomen... en daar vandaag uh, de partij en de Kamervoorzitter over heeft geïnformeerd. Ja, dat ja dat. maar het wordt ook lastig solliciteren voor de nu, want die cv is natuurlijk... Uh... Nou, ik geeft dus dat zij bij het UWV had, had, zij die functie ook niet gekregen... als ze de cv hadden gecheckt. Ja. Zij zat daar in de directie, maar uh, op basis van haar cv... had ze die functie helemaal nooit uit kunnen voeren. Denk je dat uh, dit soort mensen eenmalig liegen? Nee, dit zit er toch gewoon in? Dit zit er gewoon in. In de natuur. Dit is gewoon een, een verschrikkelijk mens. Ja, ik denk dat heel veel mensen liegen over hun cv. Veel meer dan toegeven. Ja, het een beetje opleuken. Er zijn ook bedrijven voor, hè, die jouw cv gewoon opleuken. Ja, nee, joh. Ja, absoluut. Er zitten zit bij mij om de hoek, zit zo'n bedrijven die, die gaan dan met je praten. Die vragen echt alles wat je gedaan hebt. En die gaan daar een mooi verhaal van maken. Damn, ik zou het niet eens durven, gewoon. Dat je gewoon er, erop zit en doet alsof je een diploma gehaald hebt ervan. Maar hoe vaak ben jij bij een bedrijf, hè, waar je in dienst komt... en je laat je cv zien, ben je echt... Door, is er doorgevraagd over die cv? Er wordt alleen even naar gekeken van, nou, dat ziet er keurig uit. En uh, er en wordt er een beetje over werkervaring ja, maar weet gesproken. Jij dus. Dat, dat je dus eigenlijk iets aan het opblazen bent van tevoren... als ze er niet over doorvragen. Ja, maar als het nooit wordt opgevraagd. Als die diploma's... Uh, kijk, ja. bij echt zware functies heb je... Ik, ik zag gisteren iemand van Hofman Bedrijfsrecherche. Die zei: ja, een hele afdeling. Die zijn alleen maar bezig... Ja, die, met die lichten het, dat echt door. Ja, ja, die zijn echt bezig met het checken van cv's. Maar ja, als je hier bij Talpa solliciteert... <lacht> nou dan we het. zijn wel blij <lacht> als je de kans kan bevoren, <lacht> Nee, maar er is niemand die, die cv uh, opvraagt. Nee, en Aan de andere kant het is het ook zo... als zij die baan met UWV nou gewoon waanzinnig goed gedaan heeft. Dat is de andere kant. Ja, wel de ervaring. Ja, toch? Ja. Ja, ze komt wel weer terecht bij het UWV nu, maar dan... De... Ja, aan de, ja, de andere kant van de balie. Ze gaat gewoon weer twee jaar trekken. En daar heb ik een pleurenzee kwam. Ja. ja, maar wacht eventjes. Ja. Zij is... Ze krijgt volgens... wachtgeld. Ja, maar niet als staatssecretaris. Alleen als Kamerlid, volgens mij. Maar dat ja, jou... was ze toch al? van het vorige kabinet? Ja, ja, ja, maar ze doet wel het handje ophouden hè? Ja, ja. Nou, we gaan even naar uh, Martijn. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Veldhoven. Ja, zeker. Oh, al zeker. Ja, als ik hoor over, dan denk ik, ik, ik nou... Oh, daar, is, uh, ...daar is zwaar ah. gefeest. Ja, ziet-ie. Die Polonaise ge ge ge ge zelfs. Geen laaf me meer, hoor. Maar uh, tot wanneer ben je doorgegaan? Nou ja, maandagavond. De dinsdag, die sla je over? Nou ja, goed. Nou ja, dinsdag ben ik niet gegaan. Ik moest eigenlijk werken, maar ik lag zo lekker in mijn bedje maandagavond... ...ik denk bijvoorbeeld gewoon thuis. Ah, wat is o. dit nou Martijn? Snachts een man overdag, een man toch? Ja, maar niet als je hem al vijf vooruit moet. Maar kan jij je zomaar afmelden dan, op basis van... Uh, joh, ik, ik, was, uh, ik heb te veel gedronken. Jawel, jawel. Ja, nou, eigenlijk niet. Maar ja, we doen het gewoon. Maar dat is toch een instelling van Likma Reet, man. Ja, maar ja, goed. Het was wel onveilig als ik op de weg ging. Oh. <lacht> maar eventjes voor mijn beeldvorming, Martijn. Kost dit jou dan een vrije dag? Of heb je hier gewoon ziek gemeld? Nee, nee, ik heb gewoon uh, netjes mijn collega geappt van... Uh, wat hebben we morgen te doen? Niet te veel, dan blijf ik thuis. Oh, en we, uh, okay. oh ja. Gisterenmorgen heb, gister, heb ik even de baas even uh, een berichtje shirt. Ik kom vandaag niet. En maar, was hij blij met je mededeling? Of had hij erop gerekend al? Oh, die lag zelfs uh, Katje Lam in het bed. Nee. Ja, dit kan gewoon in het zuiden van Nederland. Ja, kan dit ja, ja, gewoon. Ja. Ik de onderkant, het heeft ook wel wat hè. Je bent geen vaatschirurg denk ik. Nee. Ja, ik heb ooit een auto gehad, die was in onderhoud in Helmond. Omdat ik hem daar gekocht had. en uh, die, ja, ja. die moest wel eens terug dan voor, voor garantiedingetjes. En dat was ook in de carnavalsperiode. Nee. Dat, ja, maar dat ook die... Uh, ik belde met, met de service desk om een afspraak te maken. Nou, die begon heel hard te lachen dat ik een afspraak wilde maken... tijdens nou, dat kan je echt vergeten. Er is hier geen monteur die, die op dat moment aan het werk is. En als er wel een monteur is, wil je niet dat hij aan je auto zit. <lacht> <lacht> maar goed, Martijn, wat gaat er vandaag gebeuren? Nou ja, ik ben weer onderweg naar het pietereske Amsterdam. Ach, dan weer een, uh, een dagje mijn uh, plichten gaan vervullen, helaas. Maar je vindt het niet ja, <lacht> leuk? Ja. Ik, ik heb, <lacht> er helemaal geen zin ja, maar in. Wat doe je van werk? Nee. Nee, wat voor, wat... ik heb er helemaal niets. Maar goed. Maar, maar wat, wat voor werk echt, doe man. je? Wat voor werk doe je? Nou ja, uh, ik, ja ik, wij noemen het ICT, maar ik ben eigenlijk gewoon een kabeleggertje. <laughs> en wij, wij, wij doen uh, netwerkbekabeling. En <laughs> ja, de, in het voormalige hoofdvertoon van Philips zijn wij nu uh, alles uh, aan het hermeten, bijmaken, want er komt een nieuwe huurder erin te zitten. Ah, okay. Ga je nou elke dag met tegenzin naar je werk? Of ga je alleen met tegenzin naar Amsterdam? met ze in Amsterdam. Ah, mooi oh, oh, jongen. Oh, ik ga nooit oh, met tegenzin in het werk. Ah. Het is een uh, beetje... Uh, het is het hoofdkantoor van Philips. Het voelt toch een beetje alsof je in Eindhoven... Ja, ja. Ja. ja, maar ze zitten al niet meer. Nee, dat is waar. Maar ik vind het wel leuk om te horen dat jij niet aan het opleuken van je cv doet. Want jij zegt, ja, ik ben, ben ICT'er, maar eigenlijk gewoon een Dat is ah. <laughs> Precies het omgekeerde. Ja. Hé, hey, gefeliciteerd. Jij bent vandaag officieel... De eerste luisteraar. En die mag wel op het cv... Geweldig. Sterker, we sturen het bewijsstuk ook toe, want uh, het uh, t-shirt is van jou... waar heel groot op staat dat je de eerste luisteraar was. Kijk, daar ga ik hem zeker aan doen. Nou, hartstikke goed, man. Maak er een mooie dag van. En uh, nou, sterkte met opknappen nog, hè? Ja, nou, dat komt me goed, toe. ik ben er bijna. Oké. Okay. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker, man. Dit is de 538-ochtendshow. En we zijn los voor deze woensdag.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 Over The Voice, zoals hij uh, daar in de Verenigde Staten ook wel werd uh, aangesproken. mooie bijnaam. Zeven ja. uh, voor half zeven in de ochtendshow van 538, waar straks vakanties te verdienen zijn. Want het zijn de zomerweken op 538. Als je naar buiten kijkt, heb je het niet in de gaten, maar op de radio hoor je het. Oh, lekker man. Vol op zomer. Wij sturen jou naar prachtige bestemmingen waar je van het zonnetje kan genieten. Straks, als jij weet welke woord wij weg hebben geplonst, staat een plaat. Julia Church, hè, Jules Verkerk, uh, deze miles away om vijf voor half zeven in de ochtendshow met het laatste nieuws dat eraan zit te komen. En Anne-Marie, die weet wat erin zit zometeen. Ja, onder andere waarom er ineens zoveel lawinegevaar is. En je maakt kast op een bal, ja, straks en lekker naar de wekker. Fans van Naanzinnig oh. Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor één Ster Beter Leven Slagers -rockworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Oh. Geslaagd, bruisje. Ja, zicht dat. Fans van Voordeel. Aldi. Ah, wat een hotel.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 Met praktijkgerichte opleidingen op erkend mbo, hbo en masterniveau. Om dat te vieren bieden we deze maand 15% korting. Kijk op ncoi.nl Ja, goedemorgen. De, de dag start vandaag droog, maar later is er in het zuiden kans op sneeuw. Het wordt maximaal 5 graden, maar door de stevige oostenwind voelt het een stuk kouder aan. En waar de files staan, dat gaat Rick je nu vertellen. Nou, dat gaat Rick je niet vertellen, want mijn computer is gecrashed. Wat is dit nou weer? Echt waar? Ja, mijn muis doet het niet. Oh jee. oh jee. Is daar nog iets aan te doen? Ja, ik, ik ben natuurlijk technisch, dus... Uh... Ja, dan gaan we. A4, Den Haag Amsterdam bij Dorp, 10 minuten. A9, Alkmaar amsterveen bij Beverwijk 9. En de laatste is daar 15, Nijmegen-Gorken bij de brug... over het Amsterdam-Rijnkanaal. 18 minuten. Het is twee over half zeven. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Annemarie, goedemorgen. Goedemorgen. Als een huis zichtbaar duurzaam is door bijvoorbeeld zonnepanelen... dan levert dat bij verkoop meer op, dat zegt het kadaster. Maar het is voor kopers niet leidend. Die kijken nog altijd eerst naar hoe groot een huis is en waar het staat. Een aantal ziekenhuizen in Noord-Holland... houden polyklinieken tot tien uur dicht. Door een ICT-storing zijn de elektronische patiëntendossiers niet in te zien. Operaties gaan wel door. Het gaat om ziekenhuizen in onder andere Hoorn- en Enkhuizen. En een dronken taxichauffeur is in Eindhoven betrapt met drie mensen in zijn achterbak. Dat meldt Omroep Brabant. Vanwege carnaval werd er extra gecontroleerd. Er werden zo'n 40 mensen aangehouden voor drank of drugs. Met dan ben je dus taxichauffeur en dan ben je dronken. <laughs> ah, er werd van mijn oudere gozer aangenomen met uh, ja, nog een halve gram coke onder zijn neus. Oh. Ja, dat is toch raar. Ja, dat is een dat carnaval. <lacht> maar uh, uh, dan iets anders. Na zilver gisteren voor de ploegenachtervolging bij de dames. die uh, weliswaar zilver pakten, maar wel een uh, medaille. Staan we nog altijd op de vierde plek in de medaillespiegel. Zou vandaag wel kunnen veranderen. Uh, want de ogen die zijn gericht op de shorttrekkers. De vrouwen die maken kans in de Estafette: 3000 meter. Uh, Selma Poutsma, uh, Zoe Deltrap, Michelle Velzenboer en Xandra Velzenboer. En de mannen die hebben op de 500 meter uh, vanavond een drukke avond finales, finale, alles zit erbij. Uh, Teun de Boer en Jelle en Melle van het Woud. Dat klinkt, en uh, Melle van het Woud. dat klinkt mij als uh, serieuze kanshebbers. Ja, die short trackers ja. zijn ja. zo waanzinnig bezig. Dat is niet normaal, joh. Ja. Maar de truc schijnt te zijn nu, tenminste dat is wat een beetje de watchers zeggen. Zij zijn zo hecht met elkaar. Het is ja. zo'n team. Ja. Daar komen die fantastische prestaties vandaan. Ze kunnen elkaar alles. En dat is nu bij de schaatsers is dat eigenlijk helemaal niet het geval. Nee, daar is het, nou, het haat en leid. Ja. Tegenovergestelde, ja. ja. En uh, daardoor presteren die ook uh, net wat minder. Ja, dus dat is is eigenlijk het geheim. Nou, dat Samen zeggen ja. ze. Dat ja. ze zeggen van ja, je ziet nu echt dat, dat zij als de een wint, is de andere ook super blij voor degene die wint. Ja. Ja. En er is helemaal geen ja, er is wel een heel klein beetje competitie, maar veel minder dan uh, Wat uh, weet je als gisteren van die schaatsers weggelopen? Ja, die Bosker toch heet? Ja. Dat is toch raar man. Ja, maar dat is sowieso dat dat hij mee is is sowieso al raar. Want eigenlijk was het een was... aanwijsplek, toch? Ja. Teg, te, te, en daar ja. moest iemand anders voor wijken. Die prins had daar ja, eigenlijk ja. Uh, geschaat. En hij is uh, zeg maar op het laatste moment aangehaakt. En hij is niet opgesteld. En hij was zo boos dat hij is weggewandeld. Ja. En daar was dan Rintje Ritsma weer heel boos over. Ja, die was ja, ook die weggewandeld. Was, die, was, die was hem kwijt. Daar ja, begreep hij dus... niet helemaal hoe de ploegen achtervolging werd. <laughs> Dacht oh. die, dat <laughs> ja. Ja. En uh, Vorige week hadden we het ook heel veel over het enorme lawinegevaar in de ja. Alpen. Er zijn ook meerdere skiers omgekomen. Maar waarom is dat nou? ineens zo heftig? Nou, dat heeft het AD vanmorgen uitgezocht. Een lawine-expert vertelde in de krant uh, dat hij het zelden zo heftig heeft gezien. Het hoogste lawinegevaar niveau 5 is nu ook afgekondigd... in twee Zwitserse regio's. Vorige week ging het om Frankrijk. Uh, de onderste lagen van het sneeuwdek die zijn schijnbaar heel slecht. Aan het begin van de winter was er heel weinig sneeuw. Daarna werd het droog, koud en helder. En dat schijnt echt helemaal kut te zijn. Die onderste laag die vormt namelijk het fundament voor de rest van de winter. Helemaal kut te zijn. Dit heb ik dan... Ik nog nooit het Norali bij je gehoord. Norelie ja, er is ook niet per se een van mijn... Uh, ja, de, de, de. Ja, ja, ja. Maar ik heb nog nooit een nieuwslegeres nee, horen nee. helemaal kut te zijn. Hey, het zou wel wel grappig zijn. Ik vond het dank ja, weet je. Ik wil niet weten waar het over gaat, het is wel even, ja. Ja. Dat Rob Trip daar het journaal staat te presenteren... <laughs> dat hij een schakeling maakt naar Iran. Nou, het is wel kut, hè? <laughs> wat een teringzorg. Hierin, kut, daarin, Iran. Wat een kut, hè? Wat Oh, ik heb dadelijk weer een boze moeder. En dan ja. dan het weer, wat een kut weer. No. Je weet meteen wat ik bedoel. Ja, ja? dat ja, is dus wel, wel waar. Ja, het is helemaal helder. Nou, uh, oh, Annemarie, dankjewel even. <laughs> oh, je <totst> stopt het ook. Gewoon mee ja, Het ja, Lijkt me beter als we even muziek rijden. We will find a possible time and uh, Tones and I and gone, gone, gone. Lekker, na de wekker. Ja, daar is de tijd voor geworden. En ik moet zeggen, ik heb er zin in vandaag. Want we hebben twee hele leuke liedjes tegenover elkaar staan. En ik ben zo benieuwd wie er gaat winnen. Ik zou het nu op voorhand zou ik het niet kunnen voorspellen. Oh, dat wordt spannend. Ja, het wordt echt spannend. Normaal heb je wel, weet je, als Hazes er een keer in zit. Of Queen, dan weet je eigenlijk al wel van... Nou, die... 9 van de 10 keer winnen die. Maar vandaag hebben wij te vieren de verjaardag van John Travolta. De acteur, de danser, de piloot, want dat is hij ook. Ja, ja, met zijn eigen vliegveld, toch? Ja, dat is bizar. Als je dat huis van hem, uh, dan moet je maar eens googlen. Maar hij woont op een soort luchthaven. Ja, hij heeft gewoon zo'n slurren van zijn huis. Ja, met een landingsbaan, alles erop en eraan. Uh, John Tervalda, hij is 72 geworden vandaag. Beroemd geworden door de film Grease, onder andere, met uh, Olivia Newton-John als tegenspeler. En uh, ja, dit werkje dat eruit komt. van uh, Olivia Newton-John en de aardige John travolta nog. Dus dat moet een beetje jou... Uh, dit is een jeugdsentiment voor jou, Annemarie, of niet? Of heb jij niet hierop... Uh... Dit een jeugdsentiment? Nou, dit was op een gegeven moment in de 90's. Is het een, een, een enorme revival geweest van uh, Grease? Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik meer uh, Backstreet Boys... Uh, oh. En Pieter André. Oh ja, dan was je ietsje later. Ja, dat denk ik, ja. Ja, in de jaren 90 was ik inderdaad, uh, zeg maar... Ik ben in 86 geboren, dus ja, een oh, beetje, nee. maar ik denk dat ik iets later... Was je de ik ben bijna 40, okay. dank je. Ik ben nog geen 40. Hey, nee, 86. Ja, ja, dat heb je snel uitgerekend. Ja. Ja. Nee, dat heb je net snel gedaan. Ja, met, bijna. Je, met afstand de jongste van dit team. Wat <laughs> Ja, we dachten een beetje jongbloeder in de kagje wel. Dan Dr. Dre, die wordt vandaag 61 alweer. Ongelooflijk van, uh, ja, onder andere de next episode. Take a bullet with some dick and take this dope on the jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving the straps. Dat is vandaag optie 2, Smoke every Everyday. Laat me weten wat de leukste van deze twee is. Is dat uh, dat liedje van John Travolta en Olivia Newton-John... You're the one that I want. Stuur dan een 1 naar de studio en je stemt op de uh, hit at Grease. Uh, vind je de next episode van Dr. Dre stiekem hem toch leuker? En heb je zin om een beetje mee te rappen vanochtend... dan een 2 deze kant op appen en je plaat gaat naar... of uh, je stem gaat naar de next episode. En misschien is dat dan wel de plaat die zo meteen hier de competitie wint. Maar dat weten we over een paar minuten. Laat het weten via de app van 538. En maak op die manier kans op de badjas. 13 voor 7 in de ochtendshow van 5, 3, 8. Waar de stemmen, nou, er wordt echt de laatste hand aan de telling gelegd. Want het is uh, nek aan nek vanochtend. Wat een spannende strijd hebben we hier. Wat is er lekker naar de Laat je gaan. En de strijd die zich aftekent, die gaat tussen aan de ene kant John Travolta, die is vandaag jarig. You're the one that I want is optie 1, met Olivia Newton-John gezongen. En optie 2 is Dr. Dre, die wordt vandaag 61. The next episode, met uh, Snoop Dogg en Nate. Uh, wij hebben Barbara aan de lijn. Goedemorgen, Barbara. Goedemorgen. Hallo, uit Waalwijk. Hai, hi. Ja, klopt. Yeah. Ja, dan ben jij ook een carnavalwezen vieren, dat kan niet anders. Nee, nee, absoluut niet. Ik ben echt geen carnavaller. <lacht> kan dat nou? Ja, ik weet het niet. Het zit misschien niet in het bloed of zo. Wel een echte Brabantse, maar ik hou echt niet van carnaval. Maar is dat een hele familie die niet carnaval... of ben je echt de enige die thuisblijft? Uh, nee, de hele familie uh, houdt er niet van. Ah, maar het is in Brabant ja. een beetje zo, even voor onze beeldvorming. Wij zijn natuurlijk bij komen uh -huh. van, van boven de sloot komen wij. Maar yes. even, uh, je hebt zeg maar, gezinnen en uh, families die vieren uh, uitgebreid carnaval. En dat draait alles yeah. het hele jaar om het carnaval. En je hebt zeg maar, gezinnen en families waar uh, carnaval een soort van... Uh, daar, daar, wordt, daar wordt niet aan gedaan. Gewoon helemaal niet. Ja, klopt. Ja, klopt. Helemaal ja. Ja, ja. En waar je wiegje staat bepaalt dan uh, in welke familie of je carnaval viert of niet. Ja, ik denk het. Ik ben niet anders gewend. Ja, ik hou er gewoon echt niet van. En bij mij is het vroeger thuis ook niet, zeg maar. Oké, okay, en stel nou dat jij uh, toch een keer in het feestgedruis terechtkomt... en dat je denkt, nou, dit is, dit is stiekem... hartstikke leuk. En je gaat carnavallen. Word je dan ook door de familie word je dan verstoot? Of valt dat wel Nee, nee, nee. Zo erg zal het niet zijn, ah, okay. hoor. Oké, maar het is okay. jouw ding gewoon niet? Nee, absoluut niet. Oké, oké. Hé, wat ga je doen vandaag? Ik ga werken. En wat doe je? Ik uh, ben leidinggevende uh, in de oudere zorg, daarnaast hbo-verpleegkundige... en ik ben in de opleiding voor case manager dementie. Zo dat zo. Dat is helemaal vol. Oh. Nou, dat ja. kan werk. Ja. Ja. ja. En belangrijk dat het gebeurt ook. Ja, zeker. Want heel belangrijk. Worden er dus steeds meer natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Ja. En vind je het leuk? Ja, geweldig. Je nou. doet het echt wel heel erg lang. Oké, okay. en met, uh, met silenzaligheid hoor ik ja zeker met heel veel liefde goed zo hey, uh, ja, John Travolta optie 1 ik denk uh, ja. Ja, voor veel vrouwen natuurlijk ook gewoon een lekker hapje laten we eerlijk zijn ja, ja. Mm hij -hmm. ja, was een knappe man ja was ik nou, nog steeds ja, als ik hem zie denk ik nou als je toch zo 72 kan worden ja dat is waar ja, ja. Uh, tegenover klopt? Dr Dre 61 ja, geworden vandaag dus het, is, het zijn twee ja, oudjes al twee miljarden ja. <laughs> bedankt hè <laughs> <laughs> maar uh, uh, ja, van... wat, wat gaat het worden Optie 2. Dat vind ik gewoon echt een heerlijk liedje. Oh ja? Had oh, ik grappig hier ja. dat totaal. Ik had John Travolta gezegd. Dat direct. had ik ook verwacht, ja. <laughs> nee, sorry. Nee, ja, dat maakt niet uit. Optie 2. Ja. Twee. ja. Uh, nou, dan gaan we dokter Dre draaien. Ja, ik snap het natuurlijk wel Ja, ja jij zit dokter, in, in zorg. Ja. Dokter, ja. Ja, dokter hè? Ja. <laughs> uh, Barbara, de badjas is voor jou. Wil jij een groen of een ja. paarse? De paarse, alsjeblieft. Wij zorgen dat hij naar Waalwijk wordt gestuurd. Ik zou zeggen, maak Paars, een mooi. een geweldige dag van vandaag. Ga ik doen. Dankjewel. He. Fijne ge uitzending. Geniet van deze plaats. Doei, dankjewel. Doei. Doei. Doei. De winnaar. Net ietsje meer stemmen. Dr. Dre. The next episode. Da -da -da -da -da. Yes, the fucking Snoop Dogg. You know I'm with the D-R-E Yeah, yeah, yeah You know who's back up in this motherfucker Motherfucker, motherfucker So raise the weed up then Break that, that shit, shit up, that up. up, nigga Yeah, stop Top dog, bottom dog, nigga burnin' shit up D-P-G-C, my nigga turn that shit up C.P.T. p t l v c yeah, we hookin' back up And when they bang this in the club, baby, you got to get up Bug niggas, drug dealers, yeah, they givin' it up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 the motherfucking -E. D.R.E. That's the Dre motherfucker. <laughs> you know I'm mobbing with the D.O. Double G. Straight off the fucking streets of CBT. Kick up the beach, ride to him in your fleet. <laughs> whoop, whoop the field rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop -whoop, nigga, what? Dre in the lock, in the with Doc in the back, sipping on yak. Yeah. clipping the strap, dipping through hood, pumping, Long Beach, Inglewood, stop Central, you the west side. This uh, California love, this California bug. Got a nigga gang of I'm on one, I might bell up in the century club. With my jeans on and my things wrong. Get my drink on and my smoke on, then go home with something to poke off. Locus on for the two triple O. Coming real, it's the next episode. episode. episode ja en dan dat beroemde einde Smoke weed Every we, Day. Hey, Dr. Dre, Nate Dog, en, uh, oh, en, en, en Snoop Dogg. <laughs> ja, ja, ja De hele familie Dogg zit op deze plaat. Uh, ja. uh, was dit nou dat liedje dat Ron Jans gegeven moment in die kleedkamer zongen? Oeh, uh, nee, want daar zat een bepaald woord. Nee, nee, ja, hè, zit in nee, ja, was ook, dat deze ook? Ja? In deze hoor ik de hele tijd God, dat, uh, het N-woord voorbij komen. Arme Ron Jans, ziet daar ja. zijn baan door verloren. Ja, dat was zo sneu. Dat vond ik echt sneu. Die dacht, ik doe even leuk mee met die jongens. Nou, dat werd niet gewaardeerd. <laughs> uh, Dr. Dre dus, de winnaar. En next episode in Lekker na de Wekker. En dan kunnen wij als rustig. Opmaken voor het vervolg van deze radioshow. show is wel leuk. We gaan zo meteen even bellen met een, uh, ja, een, niet met een sporter van de Olympische Spelen, maar met een bezoeker van uh, de Olympische Spelen. Oh. En niet alleen de Olympische Spelen, maar ook het EK, het WK. Uh, nou, eigenlijk ieder groot sportevenement. Met Willem-Alexander. <lacht> nou, je zit, je zit in de buurt. Hij is namelijk ook altijd uh, uh, ja, uh, in de buurt van de vlag te vinden. Oh, wat leuk. Oh, ja, oh. en die vlag die heb je wellicht wel eens voorbij zien komen op televisie. Want hij is heel vaak op de achtergrond, uh, is hij waarneembaar... een Nederlandse vlag met uh, op de witte baan het woord pijnakker geschreven. Oh. Ja, oh. en die vlag die gaat overal mee naartoe en die is vaak in beeld ook. En uh, ja, wij zijn toch even benieuwd, wat beweegt deze persoon? En kan hij dat niet voor ons doen? Lidl Mini!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 U rijdt de grootste BMW IX 1 al vanaf 272 euro netto bijtelling per maand. Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW dealer. Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kirby. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Pakkelijk.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 538 Nieuws, 7 uur. Goedemorgen, ik ben Annemarie Bruning. Een aantal ziekenhuizen in Noord-Holland moet door een ICT-storing... de polyklinieken noodgedwongen tot 10 uur gesloten houden. De problemen begonnen gisteravond in ziekenhuizen in Olmer, Hoorn en Enkhuizen. Ze kunnen er niet bij de elektronische patiëntendossiers. Operaties zijn niet afgezegd. De tweedehands motoren zijn populairder dan ooit. Vorig jaar is in Nederland een record aantal gebruikte exemplaren verkocht. Maar liefst 8% meer dan het jaar daarvoor, dat meldt de BOVAG. Vooral jongeren zitten erop. Die kiezen vooral de lichtere modellen. Omdat ze alleen op deze motoren mogen rijden. En in Amerika worden 10 skiers vermist na een grote